Boutscheurs met het NOS Journaal. In Iran is de zoektocht naar een verongelijk vliegtuig met 65 mensen aan boord opgeschort. Een sneeuwstorm maakt het zoeken onmogelijk. De vijf helikopters met reddingsteams wachten elk geval tot de weer daglicht is. Het vliegtuig was vanochtend op weg van Teheran naar Yasuj. Het verdween na ongeveer 45 minuten van de radar en wordt al de hele dag vermist. Volgens de luchtvaartmaatschappij zijn alle inzittenden omgekomen. De piloten van Transavia gaan morgenochtend staken. Van zes tot twaalf uur leggen ze het werk neer, zegt de pilotenvakbond. Dan staat een totaal 30 vluchten gepland. De meeste vanaf Schiphol. Volgens de bond zal hooguit een handjevol vliegtuigen nog opstijgen... omdat niet alle piloten meedoen. Toch kunnen duizenden passagiers niet vertrekken... en dat terwijl een deel van het land Krokusvakantie heeft. De piloten willen een hoger salaris... maar eisen vooral dat hun roosters minder vaak op het laatste moment worden aangepast... Transavia zegt teleurgesteld te zijn dat er gestaakt wordt en roept passagiers op om goed de site in de gaten te houden. Een aantal leerlingen die de schietpartij op een school in Florida hebben overleefd, organiseert volgende maand een protestmars in Washington. Ze willen strengere wapenwetgeving. De scholieren hopen dat andere scholen zich aansluiten. Amerikanen die advertentieruimte willen kopen op Facebook... voor politieke boodschappen worden voortaan gecontroleerd... met een papieren briefkaart. Ze krijgen met de post een code die ze moeten invoeren... om te bevestigen dat ze in de VS wonen. Zo wil het bedrijf voorkomen dat de aankomende verkiezingen... beïnvloed worden vanuit het buitenland. Het weer de bewolking neemt toe, maar het blijft droog... en het oosten vri vriest het nog licht. Morgen meestal bewolkt, met eerst in het noorden lichte regen of motregen... Later ook in het zuiden en westen van het land. Het wordt 5 tot 7 graden. Vanaf dinsdag schijnt de zon vaker. Dit was het NOS Short. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 En mijn einde komt, zal toch mijn ziel een blijven zingen? Tienduizend jaren tot in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 Dacht aan mij Meer dan ooit Meer dan rijkdom Meer dan macht En meer dan schoon.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 Verworpen en alleen als een roos Geplukt en weggegooid Nam u te straf, en dacht aan mij Meer dan ooit In een graf verborgen door een steen ik orven alleen als een rood, geplukt en weggegooid, nauw in de straat. En dacht aan mij: meer dan. De oceaan is wijd en diep. U vraagt me alles los te laten. Daar vind ik u en ik twijfel. Dan blijf ik hopen op uw naam? Mijn ziel vindt rust, want in de stormen. zee is volgenaren, uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden.